1 uur. Waterbalmoed met het nws Journaal. De druk neemt toe op de Britse topadviseur Dominic Cummings om af te treden. De rechterhand van Premier Johnson ligt onder vuur omdat hij, ondanks de lockdown, een paar keer naar zijn ouders buiten Londen is gereisd. Na kritiek van de oppositie zeggen nu ook sommige parlementsleden van de Conservatieven dat Cummings moet vertrekken. De adviseur zelf ontkent dat hij iets fout heeft gedaan en hij krijgt vooralsnog steun van de Britse regering. Geert Daalers vertrekt toch meteen als partijvoorzitter van 50+. Plus. Hij had vanwege oneenigheid in de partij aangekondigd in augustus te vertrekken... maar schrijft in een brief aan de leden nu dat hij per direct kan opstappen. Onder meer omdat de ruzies zijn gesust. Trommelt al tijden in 50+. Plus. Partijleider Henk Krol stapte begin deze maand op en begon de Partij voor de Toekomst. Twee minderjarige jongens zijn opgepakt voor een gewapende woningoverval in Hoorn gisteravond. De twee van 14 en 16 jaar eisten waardevolle spullen van de bewoners. Maar toen de slachtoffers zich begonnen te verzetten, gingen ze er door. Een van de twee verdachten werd door buurtbewoners overmeesterd. De andere kon later worden opgepakt na een zoektocht met een politiehelikopter. De Schotse veteraan Sandy Kortman is op 97-jarige leeftijd overleden... meldt Omroep Gelderland. Kortman deed in 1944 mee aan operatie Market Garden... en kwam vorig jaar in het nieuws toen hij bij de 75ste herdenking... van de Slag om Arnhem zijn parachutesprong van toen overdeed. Voor deze herdenking was Kortman niet teruggeweest in Nederland. Hij was tot dan toe onbekend als oorlogsveteraan... omdat hij niet officieel geregistreerd stond als deelnemer aan Market Garden. Het weer nog vanuit het westen neemt de bewolking toe en valt er hier en daar ook wat regen. Het waait stevig vanmiddag, het is ongeveer 15 graden. De komende dagen neemt de wind wat af, schijnt de zon vaker en dan wordt het ook wat warmer dan vandaag. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 En via, via mijn neef Bas de Baar, kwamen ze dus ook uh, bij mij uh, en uh, bij ons terecht. We gaan naar de muziek. Als Abel Jan zover is. una huh? okay. bella si potrebbe cantarla un milione un milione di volte bastasse già basta bastasse già. non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più se basta Ja.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 Maar ondertussen... Maar... Nou, nee, dan kreeg ik een telefoontje op een gegeven moment. Want ik denk, ja, hoe komt het apparaat alweer terug bij me, hè? Van uh, Theo van Empelen. Daar heb je hem weer, die man van de radiocontrolerdienst. En die kwam persoonlijk de cassettewisselaar bij mij thuis afgeven. En wat zei hij? Hij zegt, nou, hier heb je hem terug, alsjeblieft. Wil je even tekenen voor ontvangst? Dat was het zo'n beetje.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 Bergen. Je kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen. En kijken hoe sterk die is. <laughs> Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast oh, op, op CFM vanuit Zandvoort. <skript> Remember, there's a lot of bad kids being near. Oh, baby, baby, it's wild. Yeah.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 Ja, maar dat was ook een, een vrijwilliger bij de omroep. Oké. Okay. Die, die woon hier, Sassenheim Was ook een bekende in, in Radioland. En ja, die was bij ons bij CFM gekomen. Omdat wij, ja, zeg maar een fris geluid hadden voor toen de tijd. En ja, een jonge uitstraling. En er kwamen toch heel veel enthousiaste radiomakers uit het gehele land op af.